De index was het jaar nog begonnen op 354. En dat betekent dat de AEX-fondsen gemiddeld 13% van hun waarde verloren. De hardste klappen waren voor Air France KLM, dat meer dan 70% van zijn beurswaarde verloor, en TomTom Tom met min 60%. Aan het begin van dit jaar stegen de koersen nog, maar daarna sloeg de crisis toe. De hoge rentes die Zuid-Europese landen moeten betalen om hun staatsschuld te financieren trokken de aandelen de beurzen omlaag. Het dieptepunt was eind september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 De rijkste Spanjaarden gaan tijdelijk meer belasting betalen, voorlopig voor twee jaar. De regering van premier Rajoy meldt dat het begrotingstekort dit jaar uitkomt op 8 procent. Eerder werd nog gedacht dat het 6 procent zou worden. In Syrië zijn bij demonstraties zeker tien doden gevallen. In verschillende steden, zoals in Homs, gingen tienduizenden betogers de straat op. De doden vielen in de steden Hama en in Dera. Gisteren zouden ook al tientallen demonstranten zijn gedood de oppositie had opgeroepen tot het massaprotest. Ze wilden hiermee aan de waarnemers van de Arabische Liga laten zien... hoe groot de onvrede is onder de bevolking. troepen zetten traangas en scherpschutters in... om de demonstranten uiteen te jagen. Het was volgens getuigen een van de grootste demonstraties... sinds de Syriërs dit voorjaar in opstand kwamen... tegen het regime van president Assad. De hackersgroep Anonymous heeft de creditcardgegevens... van zo'n 300 Nederlanders op internet gezet...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 Een heel goede avond, het is zeven minuten over zes. Massaal protest vandaag weer in Syrië. De oppositie in Syrië riep burgers op om in grote getalen de straat op te gaan... nu de waarnemers van de Arabische Liga in het land zijn. Honderdduizenden lijken daar gehoor aan te geven... om de waarnemers te laten zien hoe groot de onvrede in het land is. Maar ook vandaag zijn er door de regering van Syrië... weer scherpschutters en traangas ingezet om betogers uiteen te jagen. We hebben nu contact met Ibrahim Miro, Syriër. Maar woont en werkt in Nederland. En heeft ook geregeld contact met zijn familie in Syrië. Goedenavond. Goedenavond. Ja, is het ook uw indruk dat het vrijdagmiddagprotest dit keer massaler is? Ja, inderdaad. Uh, dat was uh, vrijwel overal in Syrië en met name op plekken waar de waarnemers vandaag aanwezig zouden zijn. Mensen hebben echt geprobeerd om, om te laten zien aan die waarnemers... Uh, dat ze het bewind zouden zijn. Precies, ja. Kijk, de, de, de aanwezigheid van de waarnemers... heeft uh, niet ervoor gezorgd dat minder slachtoffers zouden vallen. Op dag 1 dat de waarnemers Syrië hebben binnengetreden... vielen honderd doden. Vandaag weer... 30 doden. Uh, maar het is een, een signaal naar de buitenwereld, omdat er eigenlijk nu de aandacht gericht is eigenlijk op Syrië, om te laten zien, zodra eigenlijk internationale waarnemers zijn, en als er meer komen, dan zullen jullie nog massale demonstraties zien. En natuurlijk heeft het ook een negatieve kant, de waarnemers dat ze daar zijn, is dat natuurlijk bepaalde landen, zoals Rusland en China, zullen dit gebruiken. Nou kijk, ja, Syrië werkt toch mee. Ja. Maar het gaat niet eigenlijk om de aanwezigheid van de waarnemers. Het gaat erom wat de waarnemers daar doen, die zijn gekomen om te kijken of de tanks weg eigenlijk teruggetrokken zijn, dat er niet geschoten wordt op demonstranten. In sommige gevallen is geschoten op demonstranten terwijl de waarnemers op bepaalde pleinen aanwezig waren en zagen dat er geschoten wordt op demonstranten. Dus die hebben dat gezien en die nemen dat natuurlijk wel mee. Klopt. Maar de groep van de waarnemers is ook geen homogene groep. Uh, sommige daarvan zijn afkomstig uit landen die waarschijnlijk na de val van Assad aan de beurt zijn, zoals Algerije en, uh, en Sudan. Uh, en zelfs de hoofd van de, van de waarnemerscommissie is een, een Sudanees. die wordt uh, beschuldigd dat hij um, uh, of verdacht eigenlijk voor misdaden in Darfur. Uh, maar uh, tegelijkertijd zijn er wel waarnemers die betrouwbaar zijn uit Egypte, uit uh, Tunesië, uit bepaalde Golflanden. Dus het is afhankelijk van welke waarnemer het is. En we moeten maar afwachten op het uiteindelijke uh, uh, rapport wat ze uitbrengen. Ja, dus u zegt eigenlijk dat het rapport wat ze uitbrengen... dat dat voor een deel ook wel niet betrouwbaar zou kunnen zijn. Ja, klopt helemaal. Kijk, uh, uh, uh, Syrië heeft natuurlijk de totale controle tot nu toe gehad uh, waar het om gaat. Bijvoorbeeld sommige waarnemers je ziet dat ze uh, midden op zo'n plein zitten uh, omringd door duizenden demonstranten maar in de stad als Dara vandaag de, de, de demonstranten hebben eigenlijk de waarnemers niet hebben kunnen bereiken uh, omringd eigenlijk met, met veiligheidsagenten uh, die een uh, aantal kilometers uh, uh, ver van de waarnemers eigenlijk op, op burgers schieten die proberen eigenlijk zo'n plein te ja. bereiken en uh, natuurlijk zo'n, zon, zon moet afhankelijk. De vraag is welke kamp eigenlijk zal gaan winnen. Dit is ook vrij nieuw voor de Arabische Liga om zoiets te introduceren en ook uh, uh, te bewerkstelligen. Ja. Welke van die twee kampen zal uiteindelijk eigenlijk de stempel krijgen op zo'n zo rapport? 2012 uh, uh, ja, is om de hoek. Wat verwacht u voor dit jaar? Wat hoopt u voor 2012? Kijk, dit het is duidelijk voor alle Syriërs en ook voor christelijke Syriërs dat dit regime ook wel tijdens Ramadan als tijdens de kerst op eigen burgers eh, schiet. Eh, wij zijn als Syriërs van overtuigd dat 2012 een jaar zal zijn waarin een einde komt aan het regime van Assad. En dat hopen wij en dat werken eigenlijk alle Syriërs naartoe. We wachten het af. Ibrahim Miro, dank u wel. Dank u wel, dag. Ja, skimmen, dat is 2011. De Nederlandse Vereniging van Banken waarschuwt nu voor een nieuwe truc van criminelen, het zogeheten cash trapping. Ze plaatsen dan een plaatje voor de pinautomaat... waardoor het geld wordt opgevangen. Het is pas een paar keer gebeurd in Nederland... maar de fraude helpdesk, de pin, die pinfraude helpt voorkomen... wil u toch graag waarschuwen. Verslaggever Jessica van Spengen ging pinnen. Even kijken wat erop staat. Ja, de recessie die raakt mij niet, hoor. Het geld komt er keurig netjes uit. Zeker. Er is een nieuwe vorm van fraude. Dan plaatsen ze hier een soort klepje. Ja, klopt. Heb je dat al gehoord? Uh, ze hadden vroeger ook die kastjes die ze eroverheen zetten. Hè? En nu hebben ze alleen dat klepje Ja, gehoord. Wat vind je ervan? Uh, ik vind het uh, een boefpraktijk. Want ja, je zit gewoon aan iemand anders geld en uh, dat is niet netjes. Als deze nieuwe vorm van fraude je overkomt, moet je dat melden bij de fraude helpdesk. Fleur van Eck, u bent de directeur van die helpdesk. Kenden jullie deze vorm al? Um, wij kenden die vorm wel al, omdat wij van de zomer daar al over geïnformeerd werden door de politie. Aangezien deze vorm cash-trapping zich al voordeed in Duitsland en in België. Maar hier is die nieuw? Hier is die nieuw. Er is net een uh, arrestatie gepleegd door de politie, op heterdaad betrapt, waarvan de politie dacht dat het skimmers waren... En dat bleek er bij, uh, achteraf gezien, uh, daders te zijn die zich bezighielden met cash trapping. Voor de pinautomaat, de gleuf waar je je pas moet insteken, die is al goed beveiligd. Maar ze doen het deze keer op een andere manier. Ja, in dit uh, geval is het zo dat je gewoon gaat pinnen. Je gaat uh, je pas uh, gooien erin. Je, je toetst je pincode in. Geeft aan hoeveel geld je wil hebben. En wacht. En vervolgens gebeurt er niks. De... Uh, die normaal gesproken open schuift om je geld uh, uit de automaat te halen, die blijft dicht. Daar lijkt het op. Maar dat is niet zo. Nee, het is niet zo. Je zou zeggen, het is een technisch mankement. Niet waar. Kan het zijn, natuurlijk. Maar wees er nu op bedacht dat er misschien een afdekplaatje is geplaatst. Ja, ik kijk altijd wel of mensen achter me staan. En of ze anders dan niet met pincode die ik intoets, uh, zien. Dus handje is erboven. Handje erboven. Ja. Dat doe ik wel, ja. En als er veel mensen staan, ga ik niet. Wees is het zo erg? Nee, nee, dan ga je denken, oh, gaan we een andere keer of ga je naar een andere plek. Zo. Wat als je het meemaakt, dat je geld er niet uitkomt? Ons advies is, en ook dat van de banken, blijf staan. Bel het direct bij je eigen bank, als je tenminste ook je telefoon bij je hebt. Bel de politie. Maar ga niet weg. Ga niet weg. Want dan weet je zeker dat je je geld ook uh, kwijt bent waarschijnlijk. Is dit nou het gevolg van het nieuwe pinnen? Want dat skimmen, dat wordt voor de criminelen steeds lastiger. Dat klopt, er is uh, een paar maanden geleden ook een landelijk skimmingpoint ingericht door de politie in Breda. De banken hebben nu ook op je pas een bepaalde chip ingebouwd... waardoor je op een andere manier moet betalen. En dit is een heel mooie vorm van... oh, we moeten nu wat anders verzinnen... want er wordt veel te veel gelet op dat skimmen. Het is dat deze vertrouwd voor me is, omdat ik hier vaker pin. Maar voor de rest, bij de eerste, beste pinautomaat... ga ik niet zomaar pinnen. Maar staan we met ons hoofd onder de pinautomaat? Hoe moet je nou pinnen? Uh, ik denk niet dat we nu meteen in de, in de paniek moeten schieten. Het is belangrijk om gewoon te blijven pinnen. Maar wel gewoon even alert zijn. En de boodschap uh, moet wat dat betreft even gewoon goed neergezet worden. Pas even op. En check even gewoon fysiek of uh, die plaat die ervoor zit, die geldautomaat, of die duidelijk vast zit. Ik ben meestal aan het trekken van... Hey... Zit er iets los of wat dan ook? Meen je dat nou? Ja, serieus. serieus. Je checkt echt je pinautomaat? Ja, ik uh, trek overal aan om te kijken of iets los zit of wat dan ook. Nou, hoe zit dat hier? Hm? Is het goed vast? Ja. Het randje waar de pas ingaat? Ja, het zit allemaal goed vast. En het klepje waar het geld uitkomt? Mhm. Mm dus dan goed. is het goed? Het is helemaal top. Mijn geld is er, dus voor de rest uh, ben ik weer blij. Straks schans springen op nieuwjaarsdag. De traditie is er ook komende zondag weer. En nu hoort zo de man die daar verslag van doet. En het is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westelaar. En ik wou nog zeggen dat er geen verkeersinformatie was. Goed, het is uh, kwart over zes. Hackersgroep Anonymous heeft de creditcardgegevens van zo'n 300 Nederlanders op internet gezet. De gegevens komen uit de database van Stratfor, een Amerikaans inlichtingenbedrijf. Anonymous publiceerde eerder deze week al een deel van die gegevens van het bedrijf. Maar nu staan ook de gegevens dus van zo'n nee, 860.000 mensen online. Joost Schellevis, IT-journalist bij Tweakers. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat voor gegevens staan er online? Nou, het gaat dus om 75.000 creditcardgegevens. Dus uh, waaronder ook een, aantal, nou, een redelijk groot aantal Nederlanders. Um, en, en dat is naast creditcardgegevens, dus um, creditcardnummer, uh, vervaldatum en uh, beveiligingscode. Is het ook gebruikersnaam, uh, wachtwoord en um, e-mailadres. Um, en zelfs um, echt adres, zeg maar. En daarnaast zijn er nog uh, 860.000 um, uh, login gegevens gepubliceerd. En dat die, die, die lijsten vertonen die wel overeenkomsten, maar een deel van de mensen die, die heeft dus geen creditcardgegevens uh, ingevuld. Ja, ja maar er dus, staan dus ook gewoon paswoorden en allerlei gegevens waarmee je dus ook zou kunnen inloggen of waarmee je aankopen zou kunnen doen, ze zijn allemaal online. Ja, alleen uh, die gegevens die zijn wel, um, nou, technisch gezien zijn ze niet versleuteld, maar om het even makkelijk te laten, ja die zijn um, versleuteld, die, kunnen, um, die kun je dus niet zomaar lezen, nee. um, maar die zijn niet zo heel goed versleuteld. Um, er zijn betere manieren om dat te doen, dus, dus in veel gevallen kun je er achter komen wat het wel goed is. Um, en daarnaast, die creditcardgegevens, die zijn niet versleuteld nee. en, en dat, is, ja, dat, dat is strafbaar, want die moeten wel versleuteld zijn. Okay. Um, en dat, daar heb je ook genoeg aan om creditcardfraude te plegen. Dus dat is nog op zich een risico? Ja, nou ja okay. je, hebt, je loopt waarschijnlijk niet zo heel veel risico als klant, omdat je de betaling waarschijnlijk wel terug kunt vragen. En Je kaart kunt laten blokkeren en um, er zit ook een PVV-kamerlid tussen, die heeft al die is al gewaarschuwd door, door Stratford en die uh, ja, die heeft dus al maatregelen kunnen treffen. Maar in principe, um, ja, dit is wel, dit zijn wel gevaarlijke gegevens. Ja. Is het trouwens bewust uh, dat deze dat dit de Tweede Kamerlid uh, hier slachtoffer van is? Um, het gaat om nou, Tweede Kamerlid ik... Hernandez van de PVV, zal ik er nog even bij zeggen. Ja, sorry, ik was die naam heel even kwijt. Ja. Um, ik denk niet dat het, uh, dat het echt is om hem te beschadigen. Het is natuurlijk moeilijk om de beweegredenen van, van Anonymous te achterhalen. Maar het gaat om zoveel gegevens dat het... Um, ja, die, die, die paar Nederlanders die er zitten, dat, dat is eigenlijk meer toeval. Dat die zijn, zijn er vrijgekomen, want dat is echt een minderheid. Um, het, dit was, dat was niet om het bedrijf dat, uh, waar die gegevens van zijn uh, te beschadigen. Uh, wat wil... We, we, want het, zet dit online omdat ze dus iets willen aantonen. Namelijk dat die gegevens makkelijk te achterhalen zijn, blijkbaar. Ja, ik denk dat dat wel iets is wat ze willen aantonen. Maar um, of dat echt een enige doel is... Ik, ik, ik denk dat ze het ook leuk vinden om, om die gegevens te publiceren. Ja, je hebt er, verder ge, ja, er is geen doel in het publiceren van privégegevens uh, van mensen... Um, van zoveel mensen waar jou, die jou eigenlijk niks hebben misdaan. En uh, ze zeggen dan dat ze die gegevens hebben gebruikt om donaties te doen naar goede doelen. Maar ja, die 860.000 gegevens, daar hebben ze verder ook niks mee kunnen doen. Dus dat, dat is ook echt niet echt een dekkende uh, reden, zeg maar. Nee. Goed, Joost Schelf is uh, IT-journalist bij Twikers. Dank je wel voor je toelichting. Graag gedaan. Goedenavond. Legbatterijen voor kippen zijn vanaf 1 januari verboden. Veel beter voor de kippen is de algemene teneur. Maar daar zijn niet alle boeren het mee eens. Gary van Pinkster ging op bezoek bij boer Lagerwei, die net zijn laatste legbatterij heeft opgeruimd. Kijken waar we terechtkomen. Je ruikt overal de kippenlucht. Even zien of ik het licht aan kan doen. Hier zaten dus allemaal kippen, maar het is leeg. Even de goede knop voor het licht. Hier liggen allemaal nog oude kippen, eieren zo nu en dan. Schalen, veren. Kijk, en hier is een hele lange gang... Met hokken die nu dus inderdaad leeg zijn. Een smalle gang tussen hoge stellages in. Dat ruikt nog zo erg naar kip. Maar de kippen zijn allemaal weg, hè? Nou, er zit nog een enkele zwerver die achtergebleven is. Gisteravond zijn, zijn ze eruit gehaald. Gaan al deze stellages, dan al dit ijzer, gewoon naar de oud-ijzerboer? Het kan nog makkelijk. Tien jaar kan het mee. Zo goed is het technisch nog. En het meeste dat gaat als oud-ijzer naar de oud-ijzerboer. Gaat het u aan uw hart... Ja, het gaat me, uh, gaat me aan het hart. Ja, ik ben iets van de oudere generatie, ik ben 60. En ik heb meegemaakt dat, dat de kooien werden ontwikkeld en uitgedacht. En in die tijd waren we er apen trots op dat die kippen op kooien gingen. We een betere productie, een hogere gezondheidsstatus, betere arbeidsomstandigheden. Dus we vonden dat fantastisch en de kostprijs was lager. Ik zie hier een, ja, een, een formaat, een beetje kleine verhuisdoos zou je kunnen zeggen. Hoeveel kippen zaten er nou in één zo'n stukje? Deze kooien zijn geplaatst in de negentiger jaren. En toen waren het allemaal koortjes inderdaad zoals nu, 50 centimeter breed, 50 centimeter diep. Vijf kippen per koortje. Merkt u nou dat die kippen, die krijgen dan nu meer ruimte hè, in, die, in die scharrelkooien? Merkt u dat ze daar eh, blijer van zijn? Merkt u een verschil bij de kippen? Nou, laat ik beginnen te zeggen, u zegt scharrelkooien... Dus daar willen we kooien in ieder geval niet bij, bij noemen, want het zijn geen kooien. Het zijn foliaires en die kippen lopen echt los van links naar rechts. Op verschillende niveaus, etages kunnen ze vliegen. Het legnest zit op een bepaald etage, het voer zit op een etage, maar ze kunnen ook op de grond in de strooster kunnen ze scharrelen. Dus die dieren kunnen zich vrij door de stal bewegen. Ja, we mogen ze niet zien, want dat is gevaarlijk met de, met de salmonella. Hè? Maar, maar, maar merkt u dat inderdaad die kippen zich daar ook beter bij, prettiger bij voelen? Ja, dat is als je een, een wat oudere pluimveehouder bent zoals ik, die de ontwikkeling heeft meegemaakt in de, in de 70e jaren van schaddelkippen naar kooikippen. Als je die vraagt van wat vind je nou het beste, en dan zal die zeggen van kooikippen vind ik het beste. Want uh, je hebt de minste sterfte, de minste ziekte heb je onder de dieren. De arbeidsomstandigheden zijn bij kooikippen het meest uh, gunstige. Maar daar kan ik heel lang over discussiëren, maar dat heeft allemaal geen zin. Het is gewoon verboden per 1 januari, dus we gaan over naar schaddel. Ik ben, ik ben voorzitter van de legplanverhaalders in Nederland. En uh, we zeggen steeds tegen, tegen de minister van zorg daar dan nu ook voor. Dat wij moeten extra investeren. Onze kostprijs gaat naar boven. Maar probeer die grens zo ook dan ook zo goed mogelijk dicht te houden. Om het de importeurs van eieren, van kooieieren, om die het zo moeilijk mogelijk te maken. En aan de andere kant probeer samen met ons de industrie te bewerken. Dat die gaan zeggen van wij gaan ook schadeleieren gebruiken. En we zijn bereid om daar wat meer voor te betalen dan importeieren. Die, die elders in de wereld uh, nog door kippen in kooien worden gebruikt. Produceerd. Een reportage van uh, Gary van Pinkster hoorde u. 2300 werknemers van zorginstelling Zonnehuizen hebben hun ontslagbrief in de bus gekregen. Hun instelling met zo'n te huizen voor mensen met een ontwikkelingsstoornis ging begin deze week failliet. Elena, pardon, Ilona Vermeulen is uh, een van de werknemers. Goedenavond. Ja, goedenavond. Dat lijkt mij uh, slecht nieuws voor het uh, begin van het nieuwjaar. Dat is uh, uh, behoorlijk slecht nieuws voor het nieuwe jaar, dat klopt. Wat betekent dit nou voor de patiënten van uh, de zonnehuizen? Ja, op dit moment uh, gaat de zorg gewoon door. Wij zijn er nog gewoon en uh, wij blijven er ook voor zorgen dat de zorg en de kwaliteit voorop staat. En uh, wij blijven gewoon aan het werk. Hoe lang nog? Nou ja, wij zijn heel erg hoopvol op een overname en uh, we hopen dat het toch binnen aanzienlijke tijd uh, allemaal uh, georganiseerd en geregeld gaat worden. Maar het is nog niet zeker of die overname er aan zit te komen natuurlijk. Nee, men is uh, ontzettend hoopvol, dus uh, uh, wij kunnen niks meer doen als hoopvol, uh, net zo hoopvol zijn ja. als, als wat iedereen heeft. Welke zekerheid heeft u in elk geval? Tot, tot wanneer wordt u doorbetaald? Uh, we krijgen nu de eerste zes weken uitbetaald via het, via het UWV. Ja. Dus nog we zes weken blijft u in elk geval nog werken en heeft u nog in elk geval geld? Ja. En daarna? Nou. Ja, daarna, nou ja dan hoop ik dat we binnen die zes weken uh, toch overgenomen worden... en uh, dat wij gewoon verder kunnen gaan uh, met waar we nu mee bezig zijn. Ja. Nou, is het natuurlijk niet echt leuk om over het scenario... Wat, wat als het nou niet overgenomen wordt te praten... maar het is wel een vraag die ik u wil stellen. Wat gaat er met mensen gebeuren in die huizen als het dus niet lukt om een uh, overname kandidaat te zoeken? Wat gebeurt er dan over zes weken? Ja, geen idee. Ik hoop dat het zorgkantoor het dan um, overneemt en op zich neemt en uh, ervoor zorg draagt dat de cliënten gewoon uh, kunnen blijven zitten waar ze zitten. En dat wij dan via het zorgkantoor uh, onze salaris gaan krijgen. Ja. En ik hoop dat de regering uh, ook uh, eindelijk eens een keer wat gaat doen. Wat zou die dan kunnen doen? Nou, ja, die kunnen in ieder geval ervoor zorgen en dragen, denk ik sowieso, dat de overname uh, wat sneller zou kunnen gaan dan het ja. nu misschien gaat. Uh, ze zouden ook uh, voor ons veel meer kunnen betekenen als nu. We hebben daar een gaat voordat wij ons door de regering ook een beetje in de kou gezet. Uh, ik weet dat Renske Leijten van de SP ons ontzettend steunt en continu voor ons bezig ja. is. Ook nu. Uh, wat, wat, hoe legt u dit uit aan uw, aan uw cliënten, aan de mensen in die, in die tehuizen met die ontwikkelingsstoornis? Ja, is moeilijk uit te leggen. Uh, sommige cliënten weten het wel, sommige cliënten weten het niet. Maar eigenlijk het begrijpen, het verstaan, het snappen... Ja, sommigen snappen dat gewoon echt niet. Nee, en ik kan me ook voorstellen dat zo'n zo aanstaande verandering... Uh, stel dat u allemaal uh, over zes weken ermee op moet houden... dat dat voor deze mensen natuurlijk ook een probleem is. Ja, absoluut. Door hun veilige vertrouwde gezicht uh, is er dan op dat moment niet meer. Ja. En dat brengt gewoon ontzettend uh, on onveiligheden en, en dergelijke naar voren... En dat is ook iets waar wij medewerkers totaal niet aan willen denken. Nee. En wij hopen dan ook gewoon dat het gewoon binnen zes weken uh, allemaal rond is. En dat er gewoon een overnamekandidaat is voor ons. Ja, veel onduidelijkheid dus en onrust in de, de zonnehuizen. Dank u wel voor uw toelichting, uh, Ilona Vermeulen, een van de werknemers daar. Prima, graag gedaan. Het is vier minuten voor half zeven. Ja, het is een traditie, op nieuwjaarsdag uh, kijken naar het skispringen. Naar het toernooi. Het is de belangrijkste wedstrijd voor de skispringers. Een zondag dus op nieuwjaarsdag is de tweede schans, zoals dat heet. Vandaag was de eerste in Zuid-Duitsland, in Obersdorf. We horen wat geroemoer uh, daar vandaan. Eilth Klosterboer is er ook. Goedemiddag. Hoe gaat het daar? Ja. <laughs> Je zegt uh, de wedstrijd zou al klaar moeten zijn en dat, uh, dat is ook zo, maar de weersomstandigheden hebben niet meegespeeld. Er was hier ongelooflijk veel sneeuw in uh, Obersdorf tijdens uh, de eerste wedstrijd van de vier Vierschansen. En uh, ja, die sneeuw en ook zo'n rugwind hebben ervoor gezorgd. ...dat uh, de wedstrijdomstandigheden voor de springers niet allemaal gelijk waren... ...waardoor uh, 35 van de springers nu weer opnieuw moeten springen. 35 van de 50 in totaal. Dus om kort nog eens zijn we opnieuw begonnen met de wedstrijd... ...die eigenlijk om half zeven afgelopen had moeten zijn. Zo. En het weer kan het voor nieuwjaarsdag ook nog goed in het eten gaan gooien, denk je? Het zou kunnen, want uh, dan is ongeveer hetzelfde weer voorspeld, maar dan een paar graden warmer. Dus uh, de, de sneeuw die nu valt, zou dan best een natte sneeuw kunnen zijn, of zelfs een regen. En dat is voor de schittering dus niet echt fijn. Uh, dat betekent dus uh, dat voor veel mensen de traditie op nieuwjaarsdag, het, het, het, het kijken, in elk geval uh, in gevaar is? Ja, dat zou je zeggen. Maar de belangen zijn groot. Dus er is organisatie die alles aangeleverd om het toch door te laten gaan. Er staat uh, bijvoorbeeld uh, op het, het winnen van de Grand Slam, alle vier de Schansen winnen, er staat nu een beloning van uh, 1 miljoen Zwitserse frank. Er staat dus ook veel geld op het spel. Dat is uh, vanwege het feit dat uh, de vier jarig is en in 60 jaar geworden. Dus 1 miljoen frank kun je winnen als je ze allemaal wint. Ik ben benieuwd wat de eerste wedstrijd vanavond gaat opleveren. En dan weten we op 1 januari uh, of het kan gaan lukken ja of nee. Eilt Kloosterboer vanuit uh, Obersdorf in Zuid-Duitsland. Ja, tot zover uh, deze editie van het NOS Radio 1 Journaal van uh, vrijdag 30 december. Wat mij betreft alvast een mooie avond, een mooie jaarwisseling enzovoort. Maar natuurlijk uh, gaat op Radio 1 de programmering gewoon door. Straks uh, avondspits met Jan Roos. Uh, wat is jullie stelling vandaag? Nou, uh, de PvdA die heeft bekendgemaakt dat ze de aanval gaan openen op de PVV. Partijleider Job Cohen die gaat in 2012 de confrontatie dus aan met Geert Wilders en zijn partij. Ja, En dat moet dan de nieuwe strategie worden om de sociaaldemocraten er weer bovenop te helpen. En volgens mij is dat dus kansloos. Uh, daarom is de stelling dus ook van vanavond Job Cohen's aanval op de PVV is kansloos. U kunt natuurlijk bellen naar 0800-1121 om uw mening te geven. En u kunt ook twitteren naar hashtag WNL of hashtag Oké, okay, goed. Dan gaan we nu naar het nieuws met Gert Kluk.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 Voor beleggers was 2011 een slecht jaar. De AIX kwam vandaag op de laatste handelsdag van het jaar nauwelijks van zijn plaats, sloot op 312 punten. En dat betekent dat de AIX vond zich gemiddeld 12% van hun waarde verloren. Het slechte beursjaar is een direct gevolg van de schuldencrisis. De nieuwe Spaanse regering kampt met een tegenvaller. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 8%, terwijl er op 6% was gerekend. En dat ligt ruim boven de Europese norm. Om de financiële problemen aan te pakken, gaat Spanje voor bijna 9 miljard euro bezuinigen.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 Bij de vrouw werd Marco Boer kampioen. En dat zijn hoofdpunten. Het weer. Marco Vroeg. Het is op dit moment op de meeste plaatsen droog. En we hebben opklaringen. De temperatuur gaat snel omlaag naar 3 graden. Maar dat houdt ook rap weer op. Want van het westen nadert alweer een nieuwe storing met bewolking. En ook met regen. Halfwege de avond bereikt dat de westkust. En daarna trekt het het land in. De wind waait uit het zuiden. Is eerst vrij krachtig. Maar gaat afnemen en draaien naar het westen tot zuidwesten. Morgen staat er een matige windkracht 3. Temperatuur loopt steeds verderop in het oosten van het land... naar een graad of 8, in het westen naar 10 of 11. Bewolking overheerst, af en toe valt er wat regen of motregen... maar de hoeveelheden stellen in de loop van de dag niet zo heel veel meer voor. Met een beetje goede wil verloopt de jaarwisseling net aan droog... maar er zou hier en toch nog wel een spatje kunnen vallen. Het is in elk geval erg zacht, 9 graden om 12 uur... met een matige zuidwestenwind. Dan zondag, eerste dag van het nieuwe jaar. Temperatuur loopt lokaal op naar 13 graden. En dat is echt extreem zacht... Veel bewolking en later op de dag gaat het ook weer hard regenen. En de dagen daarna blijft het wisselvallig, maar de temperatuur gaat wel iets omlaag. Dit is Radio 1, WNL, avondspits, Jan Roos. Job Koen's aanval op de PVV is kansloos. Goedenavond, dit is Avondspit van WNL met Jan Roos van Poont. Tot 7 uur kunt u meediscussiëren. Bel WNL 0800 1121. De PvdA die zit al een flinke tijd in een flinke dip. De sociaaldemocraten staan er in de peilingen erg slecht voor. En partijleider Job Kwen, ja, die bakt er eigenlijk weinig van. En dus moest er iets veranderen. En na lang nadenken hebben ze de strategie voor 2012 uitgedokterd. Het wordt een aanval op de PVV. Een totaal kansloos idee. Het draait ook volgend jaar om de economie... en daar kan Cohen Wilders nauwelijks op pakken... omdat hij op economisch gebied ja, nou eigenlijk ook wel aan de linkerkant zit. De PvdA die wil ook nog eens kiezers van de PVV terugwinnen. Maar zijn er PVV-stemmers die door een aanval van Job Cohen... op hun partij opeens overstappen naar de sociaaldemocraten? Natuurlijk niet, ook totaal kansloos. Als de PvdA stemmers wil terughalen... kunnen ze beter de grote rode broer, de SP, aanvallen. Dus mijn stelling van vanavond is... Job Cohen's aanval op de PVV is kansloos. WNL 0800 1121. Ja, je kunt natuurlijk ook uh, meedoen via de Twitter. Gebruik hashtag WNL of hashtag Jan Roos. En uh, ik lees uw tweet dan uh, live voor je in de uitzending. En de eerste tweet die ik voorgelezen is van niemand minder dan PVV-leider Geert Wilders. Want die reageerde al gelijk uh, op Twitter uh, ja, uh, op, op de, uh, ja, de strategie van Job Cohen. En hij zegt geweldig, wat een humor. Cohen op de voorpagina van de Telegraaf, in paniek, bangig voor eigen positie. Uh, en uh, als leider van de... P van de Arabieren. Ja, nou ja, goed, uh, dat is ook een mening. Uh, we gaan even eerst wat, uh, wat tweets doen. Uh, Philip zegt, partij van de aanval, of wordt het toch iets anders? Uh, Claudia Biegel zegt, kan Cohen die aanval niet gewoon inzetten... zonder van tevoren aan te kondigen? Ja, dat is wel handig, hè, als je iets aanvalt... dat je niet zegt, hé, hey, hé, hey, ik ga nu aanvallen... Maar goed, doe geen oog dicht. Ik ben nu al bang dat hij op zijn bek gaat, uh, zegt mevrouw uh, Biegel. Marianne zegt, uh, Cohen is niet opgewassen tegen de pesterijen van die bullebak. En die bullebak, dat moet weer Geert Wilders zijn. mevrouw Taal zegt, ik denk dat de zinderingen bij Wilders over zijn rug lopen. Wat een populistische stelling. Nou zeg, dat is toch ook wat? Uh, we gaan eens even uh, kijken uh, wat we daarvan winnen. Uh, Ramouni, goeiedag. Wat vind je van de stelling van vanavond... Zegt u? Wat vindt u van de stelling van vanavond? Job Cohen's aanval op de PVV is kansloos? Natuurlijk is die aanval kansloos. En waarom? Uh, omdat uh, je nooit kan verwachten dat een, iemand met een uh, hogere intelligentie... het wint van iemand met een mindere intelligentie. U zegt uh, Job Cohen is slimmer dan Geert Wilders en dan kan je het nooit winnen? Ja. Legt u dat eens uit? Als je probeert iemand iets uit te leggen, Ja. laten we iets heel simpels noemen: 1 en 1 is 1, 1 en 1 is 2. Ja, 1 en 1 is 2, ja. En hij begrijpt het niet. Nee. Dan probeer het nog een keer. Ja. Als hij het dan nog steeds niet begrijpt, dan haak je gewoon af. Aha. Nou, dan hebben we dat ook weer geleerd. Ik dank u, uh, ik dank u wel voor uh, uw commentaar. Uh, ik heb contact met uh, Tom van der Meer. Hij is uh, politicoloog en deed onderzoek uh, naar vertrouwen in politici. En komt binnenkort uh, met een onderzoek naar stemmers en waarom ze uh, ja, van een partij zouden veranderen. Uh, meneer van der Meer, goedenavond. Goedenavond. Uh, u bent uh, uh, in de uitzending samen met uw kind. Ja, inderdaad. Die is wat ziek op de achtergrond bezig. Nou, hartstikke leuk. Uh, u heeft het gehoord, hè? Ik denk dat de aanval van Jobko Hendel op de PVV totaal kansloos is. Wat denkt u? Uh, het hangt een beetje af wat het doel van de aanval is. Um, als, zoals wordt uh, gesteld het idee is om kiezers terug te winnen van de PVV... dan weet ik niet of het zoveel gaat helpen. Want allereerst er zijn heel weinig kiezers van de PVV naar de PVV gegaan. Dus er valt ook niet veel terug te winnen. Ja, dat zei ik net ook al. Ik denk als je toch wat uh, uh, kiezers terug wil winnen... kan je beter eventjes bij de SP gaan buurten. Uh, bijvoorbeeld, of uh, D66. Er waren ook heel veel kiezers naartoe zijn getrokken de laatste paar jaar. Maar u, u zegt, uh, van, de, van, van de PvdA, er zijn weinig mensen naar die PVV toegegaan. Ja, inderdaad. De PVV is opvallend genoeg een, een tamelijk rechtse partij... die vooral kiezers heeft getrokken vanuit het CDA en de VVD, nee. Maar vooral op, op een anti-links uh, sentiment. En ja, als je een anti-linkse boodschap uitstraalt... dan trek je natuurlijk ook vooral anti-linkse mensen. Ja, het zou inderdaad een beetje vreemd zijn dat je eerst van de PvdA bent... en dat je dan op een dag wakker wordt en dat je zegt... weet je, ik ga toch maar naar de PVV. Dat zijn wel hele inderdaad. grote stappen. Ja, uh, ja nu, nu gaat het natuurlijk in 2012 over niets anders dan de economie. Ik bedoel, uh, dat is het onderwerp. Integratie, uh, uh, dat soort verhalen. Ja, dat, daar, daar hebben we het niet meer over, want dat is niet meer zo belangrijk. Uh, ja, kan Cohen Wilders daar dan op pakken? Nou, ik denk dat um, Cohen dat niet eens zelf hoeft te doen. We zien de laatste maanden al dat de PVV langzamerhand wat daalt in de peilingen. En op het onderzoek dat ik doe op basis van uh, gegevens van een vandaag hun opiniepanel... Uh, kunnen we zien dat vooral kiezers met een uitgesproken economisch profiel... De PVV begint te verlaten. Aha. De mensen met uh, de, de, de wat lage inkomensgroepen... die, die uh, zijn wat uh, richting de SP aan het trekken. De wat hoge inkomensgroepen gaan langzaamaan uh, terug naar de VVD. Maar, maar wat ik dus niet helemaal begrijp... Hè, misschien kunt u mij uitleggen... Uh, dat dus uh, Cohen zegt, we gaan aanvallen. Hè, uh, aanvallen op mm -hmm. de PVV. En dan, en dan vraag ik me af, op welk onderwerp dan? Weet u het? Ja, dat... Nou, daarom zei ik in het begin al, het hangt er vanaf welk, welk doel de PvdA heeft met die aanval. Ja, maar denkt u? Als, de PvdA, als de PvdA zelf bezig, bezig is om zichzelf te profileren als een duidelijke speler, dan is de economie een, een uitgesproken thema om juist op, op aan te vallen. Niet met het idee dat je daarmee de kiezers van de PVV naar je toe, toe haalt, maar wel dat je kiezers vanuit links naar jouw partij toetrekt. De D66 die had op een gegeven moment ook een, een periode dat ze zoiets hadden van... Nou ja, alles wat we doen is tegen Wilders. We, uh, maakt niet uit wat hij zegt. Uh, wij zeggen dat het, uh, als hij ja zegt, zeggen wij nee. Als hij blauw zegt, zeggen wij groen. Wij zijn altijd tegen. En die zijn er van afgestapt. Hè? Die hebben gezegd van ja, nou ja laten we nou eens, tenminste, zoals zij zeggen, uh, op de inhoud gaan zitten. Ja, is dan ja, begrijpelijk... Ik denk dat het zover ging. Want we, dat, dat was vooral ook op de thematiek van, van immigratie en integratie... waarop uh, dat spelletje werd gespeeld. En toen komt het inderdaad op neer. Als, het, als Wilders iets zei en pech ging gingen tegenin... dan steeg ze allebei in de peilingen. En omgekeerd. Ja, en denkt Job Cohen nu misschien, want die staat er natuurlijk niet echt rooskleurig voor... van God, laat ik dat ook maar proberen. Nou, ik denk dat die vooral moet oppassen om niet in de thematiek van immigratie en integratie te gaan stappen. Want daar is de PvdA niet degene met het meest uitgesproken profiel op links. Je had het nog gewoon links en D66 ervoor staan. Ja. En tegelijkertijd speel je daarmee wilders in de kaart, want dat is nou het thema dat die wil uitspelen. Ja, precies. En daar kan hij natuurlijk op scoren. Ja. Zijn dit trouwens de, de laatste stuiptrekkingen van Job Cohen in zijn beleid, denkt u? Dat denk ik niet. We zijn nog niet van, nee, de, de, van Job Cohen ik denk, af. Ik denk dat op de, dat toch dat, uh, al een, een, een lange tijd door kan gaan. En we hebben het ook eerder gezien met andere partijleiders. Sommigen moeten uh, de, ook het tijd mee, mee hebben om hun profiel duidelijk te kunnen laten blijken. Of nou gaat om Rutte of tegenwoordig om Cohen. Ja, op bepaalde tijden, op bepaalde omgangsvormen, die dan kan je misschien niet in passen. Maar dat kan een paar maanden later volledig anders zijn. Ja. Nou ja, goed. Uh, laat het hopen voor mensen die, uh, die er nog hoop op hebben. Ik, uh, ik ja, dank u wel. Ja, we nu nog vooral in, vo in virtuele omstandigheden, Dus vandaar dat ik uh, daar altijd uh, wat laconiek niet over ben. Nee, begrijp ik. Uh, meneer Van der Meer, mag ik u danken? Graag gedaan. Hartstikke goed. Uh, dank je u je wel bent. dat u uh, uh, wilde reageren. Ik ga naar uh, Leon van Turen. Leon, ja. goedenavond. Wat ik nu gezegd is waarschijnlijk heel controversieel. Oh, nee toch? Dat vind, dat vind ik heerlijk. Dat vind ik heerlijk. Kom maar op. Nou, ik vind het helemaal niet leuk om te zeggen. Nou. Maar... De PvdA en meneer Job Cohen zijn een voorstander van de Palestijnse staat. En in de Bijbel staat, en dan zeg ik als christen en als zoon van een jood: wie Israël zegent, is gezegend. Ik denk dat meneer Job Cohen en de PvdA, die de islam omhelst. Ik omhelst ook islamieten, maar ik haat de islam. En meneer Job Cohen begrijpt schijnbaar helemaal niet het verschil tussen. De Bijbel en de Koran. En ik denk dat deze meneer en de PvdA een vervloekte partij is... die geen zegen zal zijn voor Nederland. En wat hij ook doet, dan gaat hij op zijn kop lopen. He, ik kijk ook naar het triomfantelijk inluiden van het homohuwelijk Het zijn zaken die een vloek op de Joodse meneer Job Cohen hebben gebracht. He, naar de mens toegezien vind ik het een hele aardige man. Ja. Maar, maar God het moet niet. niks opleveren. Kijk, Geert Wilders is oprecht in het zegenen van Israël, die zegt een Palestijnse staat... dat is voor domme mensen. Maar ja, goed, dat... ik moet eerlijk zeggen, uh, ik moet... En dit al... heeft ook met de PvdA te maken, de opstelling... Ja. van meneer uh, Wim Kok, hoe die triomfantelijk de moordenaar Arafat ontving. Maar er is dat zijn... toch wel iets meer nog, moet ik eerlijk zeggen... dan uh, Israël en het gezodemieten daar. Ik moet ook eerlijk nou, zeggen dat let... ik dat... Zou je één ding zeggen? Let op de vijgenboom, dat is Israël en de volkeren daaromheen. Ja, Die ja, Arabische ja. lente, dat zal een nachtmerrie worden van je welste. En we hebben nu de kredietcrisis, maar het ergste moet nog komen. En het heeft denk ik met uh, uh, de maat van het kwaad, wat we met z'n allen hebben, uh, toegelaten. De mens heeft ja. zichzelf tot matig dingen gemaakt, inclusief Job Cohen. Ik geef hem geen schijn van kans, tegen Geert Wilders. Hartstikke goed. Nou, we gaan met z'n allen aan de vijgenboom, denk ik. Dank u wel ja, uh, voor uw reactie. Dan dan. Dag. Dag. Ja, ongelooflijk. Uh, dag, meneer of mevrouw Vos. Wat vindt u ervan? Nou, ik ben het helemaal eens met mijn voorganger. Uh, nee, toch niet weer over Israël, hè? Nee, nee. Oh. Want ik wou zeggen, Job Cohen is gewoon te dom om te beseffen dat de PVW hem dadelijk helemaal boven de pet uitgroeit. Wat zegt u? De PVW zal groeien als geen ander. Want u kon het zien de laatste keer met de Tweede Kamerverkiezingen hoe in één keer met sprongen de PVW vooruit ging. Ja. Want de PVW spreekt wel de gewone taal van de gewone burger. Dat is begrijpelijk, dat is duidelijk. En dat doet Job Cohen niet. Hij moet met allemaal verwoorden alles uitleggen. Nou, deze man heeft de zijn tijd verspild. Nou, hartstikke goed. Uh, u heeft dus het einde van Job Cohen aangekondigd. Ik dank u wel. We gaan naar uh, meneer Blom. Of mevrouw Blom, ik weet het niet. Goedenavond. Goedenavond, nou, ik spreek met uh, Blom. Dag meneer Blom. Nou, ik wil even reageren ook op de stelling. Ja, dat is ook nou, wel de bedoeling het, uh, van het programma, dus dat is fijn. Is, uh, maar dat moet Cohen zeker doen... En als je dat zeker doet, die ja. aanval inzet op de PVV... dan kun je ook zeker zijn dat de PVV's, mocht hij dalen in de peilingen... dan geen, uh, geen afstand zal doen en gewoon blijft steunen deze regering. Dat betekent dat ze dan gewoon de rest van de vier jaar volmaken. Ja, dus de aanval van Job Cohen, uh, dat, dat, dat werkt juist averechts volgens u? Ja, dat denk ik wel. Nou, dus u bent het wel, eens met de stelling. Hij een paar jaar heb al een hele tijd de, de gelegenheid gehad om dat goed te doen... en nou wordt hij opeens wakker. Het nieuwe jaar. Goed. Nou, dan heb je al een tijdje achter zich laten leggen. Alvorens je echt stap hebt ondernomen om te proberen de PVV en zijn mensen, zijn stemmen terug te krijgen. Nou, die krijgt hij inderdaad alleen maar terug door bij de SP te gaan kijken. Ja, maar u denkt toch niet dat de PvdA's naar de PVV zijn overgelopen? Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Nou, nou, dat geloof ik zeker niet. Ik Dank u wel voor uw reactie. Een uh, prettig weekend. Oké, okay, het zal Helemaal goed. Goeie jongwisseling. Dag. Dag. En we gaan even uh, uh, naar wat tweets. Uh, Clement zegt: naarmate in avondspits het Ween nou harder op de kansloze Job Cohen wordt ingehakt, groeit mijn sympathie voor deze man. Nou ja, hartstikke leuk. Uh, Hubert Bellemaker zegt: uh, uh, uh, mag er weer eens op Job Cohen geberst worden op Radio 1? Nou ja, nou goed. Uh, Dirk die zegt, Cohen's imago is zo beschadigd dat hij niet meer uh, te serieus te nemen is. Uh, en uh, nou ja goed, we gaan uh, naar meneer Kuiper die zegt, de PVV bedreigt de godsdienstvrijheid. Uh, wil het Boek van de moslims verbieden, schendt de grotwet en dit aanvallen is nooit kansloos. Helemaal goed. We gaan naar meneer Peters. Meneer Peters, wat vindt u van de stelling van vanavond? U kunt trouwens twitteren naar hashtag WNL, hashtag Jan Roos om uw mening te geven. Over de stelling van vanavond, de aanval van Job Cohen op de PVV is kansloos. Zegt u het maar. Bent u daar? Ja, ik ben daar. Nou, ik hoor u heel slecht. Ik, ik hoor u anders wel goed, maar... Nou, ja, dat wat u. Vertelt u eens. Wat, oh, wat okay. vindt u van de stelling? Nou, ik ben het inderdaad met u eens. Uh, alleen meneer, uh, Koe... kijk, meneer Wilders... U ...heeft altijd een hele grote mond gehad over dat de zorg niet aangetast werd... en andere dingen niet aangetast zouden worden. En nu, waar is op de zorg beknibbeld wordt, waar is meneer Wilders nu? Dus dat vind ik terecht dat dat aangepakt wordt. Maar meneer Cohen zou er beter aan doen door met een goed programma te komen... ...en te zeggen wat hij wel van plan is en wat hij beter wil doen... ...dan, dan te zeggen, dan, dan in het verhaal van iemand anders te zitten en te zeggen... dat doet die slecht en dat doet die slecht. Ja, ik vind dat u daar u wel er gelijk in heeft. Hè? Want eh, het is een beetje uh, van... Uh, we gaan nu de PVV aanpakken. Dan denk ik, nou, misschien moet je eens even naar binnen kijken... naar de PvdA, A, wat daar mis is. Of misschien ja, je, je eigen functie wel naar behoren invult. Hè, dan kun je wel zeggen, nou, die Geert Wilders, dat ja. is een rare zakkenwasser. Maar ja, uh, kijk eens even naar jezelf. Uh, ja, hij had Peter Burgemeester van Amsterdam kunnen blijven. Dat deed hij beter, vind ik. ja. Ja, maar ja, toen dacht hij de burgemeester van het land te worden. Ja, dat is anders gelopen. Ja, nou ja, nogmaals, ik ga beter met een goed programma komen... en dan meneer Wilders de mond snoeien... dan te zeggen, uh, nou, dat doe je niet goed en dat doe je niet goed. Dat werkt nooit goed. Dus in die zin heeft u helemaal gelijk met uw stelling. Goed, ik dank u wel voor, u, voor uw reactie. Uh, ja, we gaan... Uh, u kunt natuurlijk ook nog steeds bellen, hè, Naar 0800-1121 om uh, te reageren op de stelling. De aanval van Job Cohen ja, is uh, totaal kansloos. gaan. Uh, Ramouni heeft bijvoorbeeld ook gebeld. Dag. Ja, hallo, nou, ik vind het geen kansloos missie hoor. Ah, vertelt u eens waarom? Nou, kijk, als je kijkt naar, naar D66, die heeft die aanval wel geopend. En dat resulteerde in natuurlijk een, een, een ja, gigantische winst. Dat is ook een, en namelijk de enige partij die tegen Wilders ageerde op een goede manier. Andere partijen waren ontzettend bang, met name de Partij van de Arbeid. A, aangezien het verleden, hè. Uh, we hoeven niet heel lang terug te denken aan iemand die vermoord is in Nederland. Dus hebben ze gedacht, nou ja, dat moeten we dit niet nog een keer gaan doen. We gaan dus niet op de persoon af. Maar als je eigenlijk kijkt gewoon naar de inhoud van de PVV... en de PVV doet net zo goed mee als dit kabinet. Dus zijn medeverantwoordelijk. En je pakt gewoon de inhoud aan. Dan denk ik dat je daarmee scoort. Maar u hebt één punt, op één punt gelijk. U gaf net al aan, is het nou wel de juiste persoon, hè, die Cohen? Ja. Ik denk dat Cohen een zeer fatsoenlijk mens is. Echt een heel fatsoenlijk mens... En in de huidige politiek... en ik zit ook in de politiek als raadslid inwezen... hoort hij gewoon niet thuis. In tegenwoordig moet je gewoon... als je in de politiek wil... moet je enigszins van je fatsoen afkomen. Althans ja. in de politiek. En daarbuiten... Hij is er netjes. Nou ja, he, te, het is een te grote bestuurder. En moet eigenlijk meer... ja, uh, het woord zou ik maar een keer gebruiken... meer populistisch te werk gaan. Ik zou het bijna denken. Al vind ik dat uh, ook weer bezwaarlijk populistisch. Want dat betekent dat je leugens uitzaait. Maar blijkbaar hebben de mensen... Uh, de behoefte om iets te horen wat niet kan. Dus eigenlijk, uh, je moet ze eigenlijk uh, iets laten geloven... wat niet bestaat. En dan gaan de mensen graag met je mee. Nou ja, dat heeft u natuurlijk wel uh, gedaan met een kopje thee drinken... dat, het, uh, dat de ellende op die manier <lacht> uh, zou kunnen opgelost worden. Ja, en, ja. en heel wat mensen hebben dat, gedacht dat het ook werkelijk uh, zou lukken. Dus, ja, ik hè? zou zeggen, ik heb daar ook geloof in gehad in Cohen. Want toen Cohen eenmaal de politiek intrat. nou ja, goed, dat heeft hij in het verleden als eerder gedaan, maar goed... Uh, toen dacht ik echt, dat is de beste premier die we kunnen hebben, want hij staat voor alle bevolkingsgroepen open. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, hij, hij snapt het spel soms niet en misschien zit het ook tegen zijn karakter. Uh, wil hij ook niet zo ver meegaan? Ja, en dan is de vraag natuurlijk, wie zou dan moeten opkomen voor de Partij van de Arbeid? Nou. En wat dat aangaat, doet de SP toch eigenlijk stukken beter. Wie zou het beter kunnen bij de PvdA, denkt u? Ja, het is een hele goede. Het is echt een hele goede. Weet je wie ik een hele goede vond? Nou kom ik even niet aan minuut op zijn naam. Nou, uh, Marcel, Marcel van Dam. Uh, die was een, een kei. maar oh. ja, goed, dat, die beste man, ja. Ja, laten ja, we, we dat de maar de niet doen. Ook gaat. Ja, dat nee, moet... We... Kijk, weet je wie weet je... De, de, de, de enige die eigenlijk... Ja, de man van de Partij van de Arbeid is, maar helaas... Uh, God hebben zijn ziel. Dat is gewoon een uil. Zo'n type moet eigenlijk weer terugkomen. Nou, dat lijkt me niet heel verstandig, maar ik dank u wel voor uw mening. En, uh, Graag gedaan. Ja, een een prettig weekend. We gaan nog eens even naar Twitter kijken. Uh, je kunt natuurlijk naar mij uh, twitteren op hashtag WNL of uh, hashtag Janroos. Uh, uh, Pieter van Langeveld die zegt... het lijkt wel of WNL en Jan Roos vanavond alleen maar licht verwarde Mensen aan het woord laten. Nou ja, eigenlijk uh, uh, ja, kan ik daar niet zoveel doen. Ik, ik weet niet of ze verward zijn. Nee, ik neem gewoon op. We, kijken wel. we gaan eens kijken of we, hoe het met mevrouw Jans is uit Limburg. Ja, goedenavond, meneer Roos, u bent een Roos voor de Partij van Arbeid. Oh. Ik mis bij meneer Cohen de bevlogenheid van Den uil. Ze moeten gewoon inhuren de bevlogenheid van Den uil. dat komt ten goede van, uh, van de Partij van Arbeid. En ze zijn goede mensen binnen de Partij van Arbeid en ze moeten inwinnen wat ze hebben verloren, hè? Al die achterband van hen is verloren door andere partijen. En uh, meneer Cohen is een uh, goed geleerd mensen, is niet uh, wat heeft iemand gezegd dat hij is niet intelligent. Nou, ik kan niet vergelijken een appel met een pier. Uh, wat ik weet dat dat. Uh, ja. Uh, Wilders heeft een haven, terwijl uh, meneer Coron is een hoge Je kunt vergelijken nooit. En je uh, kunt niet etaleren uh, de intelligentie van mensen. Ja, intelligent Zo is het Wat is intelligent, hè? Ja, hartstikke goed. Merci ja, beaucoup. meneer Roos, bedankt. U ook bedankt, hoor. Ja, daar. Maak er wat moois van. Ik heb contact met de uh, imago-deskundige Albert Roelen. Uh, ja, uh, Meneer Roelen, bent u daar? Ja, zeker. Uh, uh, uh, klopt deze strategie nou eigenlijk met, met het imago van Jopko in? Uh, nou, Cohen die heeft, imago, heeft hij eigenlijk twee problemen. Het is uh, meer een bestuurder dan een politicus. Dat is al gebleken de afgelopen tijd. Ja. Dat werd ook al gezegd en dat is terecht. En het andere is uh, dat Cohen geen economische achtergrond heeft. En dat merkt hij dus ook. En dat is eigenlijk in deze tijd een vereiste. Uh, je zag het zelfs bij Rutte, waar het in het begin misging... Toen, uh, in op een van de topconferenties, dat hij te, uh, niet uit zijn cijfers kwam. Dat is dus belangrijk. Uh, wat verder belangrijk is, is dat die, uh, uh, de Partij van de Arbeid... Is bij zichzelf gaat nadenken en met eigen ideeën komt. Uh, ik vind het niet sterk om uh, uh, uh, ja, dan weer die meneer uh, uit Venlo uh, te gaan aanvallen. Kom dan maar gewoon met je eigen ideeën. Dat is wat de Partij van de Arbeid altijd heeft gedaan... Waar ze ook sterk in zijn geweest. Ja. Wat ze volgens mij nog steeds kunnen. Want uh, vergis je niet, er zit een behoorlijke denkkracht nog steeds in die partij. Uh, dat moet je niet onderschatten. Maar wie verzit dan al zoiets? Men, we, men weet het niet voor het voetlicht te brengen. Nee, maar dan gaan ze bij elkaar zitten op de hei en zeggen ze... weet je wat we gaan doen? We gaan Wilden Wilders aanvallen. Dat past ja, helemaal dat niet. Wat, wat, wat, nou, wat, nou, wat, nou, laten we eerlijk zijn, Job Kween nou, is geen aanvaller. Nou, ik weet ook niet of het gebeurd is wat u, wat u suggereert, hè? maar uh, dat weten we natuurlijk niet. Uh, nee, het lijkt me niet, niet slim, want uh, Cohen kan het ook niet. Het is een integere, het is een fatsoenlijke man, het, hij is hoogleraar geweest. Uh, dus, daar moet hij dus bij blijven, daar ligt zijn kracht. Uh, hij moet vanuit zijn eigen kracht en vanuit zijn eigen ideeën, moet hij inderdaad ook gaan vissen in de vijfer van de SP. Dat werd ook al gezegd, daar zitten zijn mensen, namelijk nou, en niet bij Wilders. Ja, Wilders die heeft al het zich helemaal dood te lachen om de aankondiging van de aanval. Snapt u dat, dat weer? Dat ja, dat begrijp ik goed. Nee, he, nogmaals, het imago van, van Cohen is gedegen, betrouwbaar, intelligent... Uh, ...geen populist, maar dat hoeft ook niet. Uh, Pechtold is ook geen populist, weet ook zo'n verhaal goed te verkondigen. Ja, die uh, heeft ook heel lang uh, alleen maar wilde zijn aangegaan, uh, natuurlijk. Jawel, jawel, maar dat ging wel degelijk vanuit de inhoud. En Roemers moet een beetje uitkijken, uh, he, die, die is wel makkelijk... ...maar ja, die moet wel bij de inhoud blijven... Maar... Hey, ook dat zijn, zijn allemaal keurige en fatsoenlijke mensen, dus uh, je kunt ook in de, in de politiek echt wel met fatsoen je eigen ideeën blijven brengen. Sterker nog, ik denk dat dat heel hard nodig is en dat mensen dat in 2012 ook zullen belonen. Maar is, is het nog mogelijk voor Job Cohen om, om, om zijn imago te veranderen, dat hij meer populistische denkbeelden uh, spuit, dat hij, dat hij meer gaat roepen, dat als iemand nee. tegen hem zegt de spoedelt dat je wat meer zegt dan kleuter, weet je, is, is dat nee. nog mogelijk? Uh, populisme past niet bij. hem. Als hij, die, als hij die kant op gaat, is Cohen verloren in de Partij voor de Arbeid met hem. En, en dat en, gaat niet werken. En Geert Wilders die knijpt hem echt niet. En ook niet een heel klein beetje. Dat hij nu denkt: oh wel jeetje, Job Cohen gaat me wel aanvallen. Wel, wel, nee, wel nee, wel nee. Wilders is bang voor inhoud. Hij gaat elke inhoudelijke discussie uit de weg. Dat is wel gebleken. En daarop moet iedereen die wat wil. Uh, tegen of voor uh, die moet hem op de inhoud uh, aanspreken. En nogmaals, Cohen moet van zijn eigen kracht uitgaan. En populisme past echt niet bij hem. Dan doet hij zich geweld aan. dat gaat niet werken. Ja, en het ging al niet zo goed, hè, voordat ze dit hadden bedacht. Helaas niet. Nee, ja. nee, nee. Is dit dan de doodklap, denkt u? Nou, dat lijkt me niet. Uh, het gaat inderdaad niet goed. Uh, maar er is ook echt, uh, op dit moment, wordt er, uh, ja, is er niet echt iemand, denk ik, die, dat op, uh, die nu dat stapje zou kunnen overnemen. Modewijk Asje. Uh, dat wordt gezegd, maar die zegt dat hij zelf niet weg wil uit Amsterdam. Dus ja, we ja goed, dat nou, dan weet je wel, als je het mensen gehoord, zeggen he? dat ze niet willen, dat he? He? dan ken je dat. Dat, he, dat heeft we de, Job ook wel een keer geroepen, geloof ik. Ja, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Ja, weet je, uh, alles is mogelijk, maar nogmaals, Partij van de Arbeid moet het vanuit de inhoud doen... en niet vanuit populisme, dat is echt niet nodig. Helemaal goed, ik dank u wel, uh, meneer Roelen, hij was uh, imago-deskundige. Uh, Albert Roelen is aan de, aan de lijn geweest. Uh, we gaan uh, naar meneer Simon. Uh, meneer Simon, goede avond. Hey, goedenavond. De stelling van vanavond is Job Cohen's aanval op de PVV is kansloos. We kunnen natuurlijk daarvoor bellen naar 0800 om uw mening te geven. En wat is uw mening, meneer Simon? Ja, kan wel, weet ik. Kan wel, weet ik niet. Maar ik heb de vorige spreker goed gehoord. Ja. En dat ben ik eigenlijk niet eens. Alleen, ik vind het een, een probleem vind op een gegeven moment. We gaan namen noemen. Je moet gewoon partijen noemen op een gegeven moment, hè. Ja, nou, PVV. Ja, ik komt aan aardig ja, nou goed, ja. Ik, ik, Nu wil ik een partij noemen. Ik, ik ga gelijk mijn best voor u doen. Dank u wel en uh, nemen we nog één. Goedenavond, uh, met uh, Jan Roos uh, hier bij Avondspits. Uh, zegt u het maar, wat vindt u ervan? Van de stelling van vanavond? Meneer Koeskoes? Oh, ben je tegen mij? Ja. Ik ben uh, tegen u uiteraard ja, aan uh, het praten. Okay. De stelling van vanavond, uh, Job Cohen's aanval op de PVV, is kansloos. Wat vindt u ervan? Uh, dat, ja, in deze aanval wel, ja. Dat die aanvalt niet. Aha, maar leg dat eens uit. Wat vindt, u, wat vindt u van deze aanval dan? Waarom is deze niet goed? Ten eerste openlijk. Ten tweede. moet je hier. uitwerk doen van. Geert Wilders is bij mijn ogen een terrorist. Oh, waarom? Uh, hoe zeg je dat ook niet? Ja, dat weet ik niet. Uh, terrorisme is bevolking aan je. het angst aanjagen met door. voor geweld. Maar wat voor geweld heb, uh, gebruikt Geert Wilders dan? Nou, het geweld begint met woorden en eindigt met bommen. Ja, maar zo, zo, zo, zo, zo, ja, zo dus kan je iedereen uh, voor, voor terrorist nou. uitmaken, toch? Niet? Hm? Zo kan iedereen toch ter voor terrorist uitmaken? Iedereen die een beetje aan het babbelen is, te zeggen van ja. nou, je bent ben aankomend terrorist. Omdat de mensen dan. je de gebruikt dat om mensen de richting uit te laten lopen die je wilt. Aha. Dat ze angstig worden. Maar goed, in deze aanval is wel kansloos volgens u? Ja. Dank u wel voor uw mening. We gaan naar, uh, uh, even kijken naar Berend De Bruin. Meneer De Bruin, goedenavond. Wat vindt u van de stelling? Ik ben het ermee eens. Oh. Maar ik wil even een, iets, een soort andere stelling uh, naar voren brengen. En dat is het volgende. U hebt, neem ik aan, ook wel behoorlijk wat uh, geschiedenis gestudeerd. Zeker. Nou, dan heeft dit feit wil ik even onder uw aandacht brengen. Wat heb u nou gezien, wat de geschiedenis betreft dat voortdurend de ene mens blijft heersen... over de andere mens tot nadeel. Mensenheerschappij, politieke heerschappij... is gewoon tot verdoemenis gedoemd. En dat is mijn stelling. Nou, hartstikke goed. Uh, prettig weekend. Prettig weekend. We gaan nog eens even naar Twitter kijken. Peter Kamer zegt... Uh, Wilders heeft al uh, een programmapunt. Dat is nummer, uh, nummer één. En dat is de PvdA-bestje. Maar WOW als de PvdA terugbest... Ja, het gaat er natuurlijk niet helemaal over dat de PvdA niet mag bestje. Alleen deze aanval is kansloos. Uh, dan hebben we uh, Dissel, die zegt, misschien zou Job Cohen de coalitie moeten aanvallen... in plaats van de Pvv uh, die doen toch uh, waar ze zin in hebben. En dat mag in Nederland. En Simone zegt, ha, ha, ha, ha, laat die Wilders en Cohen... Emel Rumer, wordt toch onze premier. Nou ja, goed, ja, dat kan natuurlijk. Uh, dan gaan we nog eventjes tot kort, eventjes snel nog eventjes gaan naar Erik. Erik, goedenavond. Ja. Wat vind je van de stelling? Uh, ik ben het niet mee eens. Waarom niet? Nee, ik ben het er mee eens je hè? Oh, uh, vertel eens waarom. Het uh, uh, avond is tronstel, natuurlijk. Dat is wel duidelijk. Maar ik wil even terug in de tijd. Nee, daar hebben we geen tijd voor. Maar ik ja, dank u in ieder geval voor het bellen. Ja, bedankt. Ja, prettige avond, want uh, ja, we zijn er uh, weer doorheen door de tijd. Het gaat snel. Uh, ja wat kunnen we zeggen wat WNL betreft een gelukkig nieuwjaar natuurlijk Joost eerstmans is er maandag weer en uh, we gaan straks verder uh, met een uh, manjaar ik heb er al trek in en uh, weekend. en uh, nou ja pas op voor het vuurwerk en uh, niet te veel drinken dan kom je tot twee dingen two things ik heb eigenlijk maar twee dingen twee dingen Voorafgaand aan het hoorspel De ontdekking van de hemel van Harry Mulish... praat ik met zijn dochters Anna en Frida over het leven met en zonder vader. Ja, doordat hij er niet meer is, is er ruimte voor mij. Zo is het gewoon letterlijk eigenlijk. Anna en Frida Mulish over het schrijversbloed dat ook door hun aderen stroomt. Twee dingen. Straks tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.